Troepen. Isaf spreekt dit tegen en zegt dat tot nu toe alleen is vastgesteld dat er zeven mensen gewond zijn geraakt.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 open. De Oostenrijkse Natasja Kampoes wil een schadevergoeding van de overheid. Ze vindt dat de politie niet goed zijn best heeft gedaan om haar op te sporen nadat ze in 1998 was ontvoerd door Wolfgang Priklopiel. Volgens de advocaat van Kampoes was hij al vrij snel in beeld maar deed de politie te weinig met de aanwijzingen. Kampoes had acht jaar gevangenen gevangen totdat ze zelf wist te vluchten. Een paar uur na haar ontsnapping pleegde Priklopiel zelfmoord. Het is niet bekendgemaakt hoe hoog de schadeclaim van Campus tegen de staat is. Maar volgens Oostenrijkse media gaat het om een miljoen euro. Het weer vanuit het oosten klaart het op. Minima tussen plus 2 in Zeeland en min 3 in het oosten. Overdag geregeld zon, middagtemperatuur rond 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De Verenigde Naties schoppen Libië uit de Mensenrechtenraad. Vrije scholen moeten tegen hun zin aan de CITO-toets. En onze 15-jarige stervenslaggever Rens Gooseling bezoekt schreeuwende anti-PVV'ers. De muziek komt nog steeds van Bart de Win. Welkom terug bij Nog Steeds Wakker Nederland. Mijn naam is Erik Nusselder. En mijn naam is Diederik van Zessen. Wilt u reageren op de uitzending, dan kan dat via Twitter. @redactiewnl WNL of hashtag, dat is een hekje, WNL. Wij gaan verder met een nieuws uh, dat dan weer niet over de verkiezingen gaat. Dat hebben we nu maar eens achter ons gelaten. Maar internationaal gebeurt er nog genoeg. De internationale politiek zet met de dag meer druk op de libische leider Gaddafi. Veel van zijn economische tegoeden zijn bevroren. En daarbij heeft vrijwel ieder land alle contacten met de omstreden leider stilgelegd. Vandaag is daar een schepje bovenop gedaan door het land te schorsen uit de VN-Mensenrechtenraad. Dat is een forum waar Libië sinds 2010 in plaats nam. Wie ons meer over deze sanctie kan vertellen is Dick Deurdijk, VN-deskundige bij Instituut Klingendaal. Goedenacht. Goeiedag. Wat betekent deze beslissing voor de situatie rondom Gaddafi? Nou, kijk, het is het zoveelste bewijs dat de internationale gemeenschap eh, eigenlijk eh, wel genoeg heeft van, eh, de, van het optreden van eh, Gaddafi als de leider van, eh, van Libië. Want eh, eh, onderschat het niet, hè, dit is een besluit dat niet genomen is door de Mensenrechtenraad zelf, maar door de Algemene Vergadering van de VN, waaronder 92 lidstaten deel van uitmaken. En eh, voor, o, o, om, om Libië als lid van de Mensenrechtenraad te schorsen, moesten de Algemene in de vergadering van de VN daarvoor met, twee, met een meerderheid van twee derde stemmen. Dus dat geeft aan, dit, dit is het zoveelste bewijs dat Gaddafi internationaal eigenlijk wel zo'n beetje heeft afgezien en heeft, heeft afgedaan. En dit is dus een, moet een enorme klap in zijn gezicht zijn, want um, het is heel moeilijk voor hem geworden om, om in de internationale gemeenschap eigenlijk nog steun te, uh, te verwerven. Maar u zegt het is het, het zoveelste signaal. Maakt het dan nog wat uit, deze schorsing? Nou ja, kijk, de, de mogelijkheden van ons als internationale gemeenschap... om ons actief te bemoeien met de situatie in Libië... Hè, dat eigenlijk moet je dat ook zien in de eerste plaats als een binnenlandse aangelegenheid... die mogelijkheden zijn natuurlijk altijd heel beperkt. En wat we nou zien de afgelopen dagen... Dat is dat de internationale gemeenschap probeert, uh, ja, daar waar mogelijk, uh, sancties uh, met sancties uh, het regime uh, in Tripoli te treffen. We hebben afgelopen vrijdag gezien, of zaterdag was het, dat de Veiligheidsraad een hele reeks van sancties, economische strafmaatregelen heeft ingesteld tegen Tripoli. We hebben gezien dat de Europese Unie die, die strafmaatregelen goed deels heeft uh, overgenomen. En um, dit, uh, dit besluit van vandaag ja, betekent dus zoveelste uh, diplomatieke Stap die binnen de mogelijkheden van de internationale gemeenschap genomen wordt, althans op dit moment. Want op het moment dat je daar verder gaat nadenken over verdergaande stappen. ja, dan kom je al goud te praten over militaire maatregelen. En dan praat je natuurlijk over, over, over, over heel andere onderwerpen. Maar is dit dan niet weer heel symbolisch? Ik bedoel, de VN-Mensenrechtenraad, waar is die eigenlijk goed voor? Ja, nou ja, kijk, dit is een raad die in het leven geroepen is destijds um, uh, met de bedoeling om de hele situatie van de mensenrechten in de afzonderlijke de van de VN bespreekbaar te maken. Met name op het mo moment uh, dat het ertoe doet. En dit is wat dat betreft natuurlijk bijna een droomscenario. Nu, nu zeggen wij uh, als internationale gemeenschap wat Libië nu doet op dit moment, wat het regime van Gaddafi doet tegen zijn eigen onderdanen, dat bevinden wij eigenlijk onaanvaardbaar. Er zijn zelfs ook vn functionarissen die spreken in termen van dit zijn misdaden tegen de menselijkheid. En dat is een ongelooflijke aanklacht eigenlijk. En ook de Veiligheidsraad heeft besloten om de situatie in Libië dus voor te leggen aan het internationaal strafhof. Dus ja, het is aan de ene kant misschien wel een beetje een symbolische straf. Maar het geeft ook wel aan dat wij als internationale gemeenschap tegen Libië zeggen... het dus moet niet afgelopen zijn, het is onaanvaardbaar. En wij zullen je proberen te raken waar we dat mee even kunnen. Kunnen we nou nog meer doen of is de volgende stap echt militair ingrijpen? Ja, nou kijk, je hoeft niet meteen te denken aan echt militaire ingrijpen. Er wordt de laatste dagen ook al veel gepraat over het instellen van een zogenaamde no fly zone Dan, dan, dan zou je daarmee een, een, een vliegverbod in het luchtruim boven Libië kunnen, kunnen afdwingen door de inzet van eigen militairen, bijvoorbeeld via de NAVO, van eigen vliegtuigen. Maar, maar zover is het natuurlijk nog, nog lang niet. Het, het zal ook erg van afhangen hoe de situatie zich in de komende dagen gaat ontwikkelen. Maar het het is toch wel van interessant om te constateren dat geleidelijk aan, uh, terwijl dat diplomatieke traject wordt af, wordt, afgeaf, uh, wordt bewandeld, hè, dat ik net heb beschreven door de internationale gemeenschap, dat geleidelijk aan toch ook er meer en meer gepraat gaat worden over het inzetten van militaire middelen. En dat vind ik wel een hele, dat, dat voegt toch wel een nieuwe dimensie weer toe. We gaan het de komende dagen merken. Het worden spannende dagen. Dank u wel, Dick Leurdijk, vn bij Instituut Klingendaal. Ja, graag gedaan. Leerlingen van groep 8 moeten vanaf volgend schooljaar verplicht de CITO-toets maken. Dat schreef minister Van Bijsterveld van Onderwijs gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. De overheid wil dat alle basisschoolleerlingen op dezelfde manier worden getoetst. Tegelijkertijd wordt de toets later in het jaar gehouden... waardoor het niet meer kan worden meegenomen bij de middelbare schoolkeuze. Het advies van de scholen wordt dan dus belangrijker. Ja, niet iedereen is tevreden met deze plannen. Zo doen veel vrije basisscholen niet aan de CITO-toets. Leo Strongs is voorzitter van de Vereniging van Vrije Scholen. Meneer Strongs, waarom doen veel vrije scholen eigenlijk niet mee aan de CITO-toets? Ik denk dat het even iets genuanceerd moet worden, maar eh, de, de toets bij vrije scholen is niet het uitgangspunt waarop wij leerlingen wensen te beoordelen. Het is een hulpmiddel, het is een onderdeel van hoe je met leerlingen eh, naar de toekomst wil kijken. En daar het moment, eh, is dat dan een, een momentopname. En een toets is, zoals het hier wordt voorgesteld door CITO, een beperking. Wij zoeken eigenlijk een bredere mogelijkheid om kinderen te beoordelen of te volgen. Ja, maar met dit plan zou het ook zo zijn dat die CITO wordt dus later na het jaar verplaatst. En dat geeft het advies van de scholen een, een, een belangrijkere rol. Ja, dat vind ik er heel interessant aan. Uh, uh, Bijstveld zegt um, uh, eigenlijk nadat de cito in, uh, in januari weer afgenomen, wordt er daarna eigenlijk heel weinig gedaan met rekenen en taal. Uh, ik denk dat ze daar een punt heeft en daar probeert ze dus met de CITO-toets dat een beetje op te rekken. Heel interessant is dat daarmee eigenlijk het advies van de uh, leraar uh, nou, enorm toeneemt, dus heel belangrijk wordt, omdat de schoolkeuze eigenlijk voor de citotoets al een uh, bepaalde richting krijgt. Ja, maar vindt u het dan een goed plan of een slecht plan? Nou, ik vind het niet zo'n goed plan, maar ik vind het ook niet een slecht plan. Ik vind het eigenlijk meer een, een wassen neus. Het lijkt erop alsof er iets heel revolutionairs ontstaat. Um, de vraag is echter of het echt een groot effect zal hebben. Wat jammer is, is dat zeg maar, de diversiteit waarmee het uh, bijzonder onderwijs uh, uh, toetst, vergelijkt, uh, bouwt... Uh, dat dat eigenlijk ter discussie staat en door deze grote beweging uh, naar de achtergrond wordt geduwd. Maar wat zou de oplossing volgens u zijn dan? Nou, ik denk dat we niet heel veel afwijken als we niet de toets een uh, CITO-toets noemen, maar dat we zeggen dat we een algemene toets uh, nader te bepalen hoe dat we die gaan invoeren. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als wat we gedaan hebben, maar nu gaan we dat dan niet later doen. En dat je dus de variëteit verder onderzoekt en uitbouwt, dat het niet alleen over rekenen en taal gaat. Maar zo'n toets, is die dan wel of niet bindend? Nou, op dit moment is het ook niet bindend. Nou, maar vaak, vaak gaan we er wel gewoon blind op uit. Nou ja, dat is natuurlijk ook een van de bezwaren die je tegen deze toets mag hebben. Als je op dit moment naar het voortgezet onderwijs kijkt, zijn ze ook helemaal niet zo tevreden over datgene wat die toets eigenlijk aangeeft. En negeren ze. Dus je zult eigenlijk veel meer moeten kijken naar de waarde van deze toets. Is deze nu een toets die een waarde bepaalt voor het primair onderwijs? Of gaan we ook kijken wat het voortgezet onderwijs nodig heeft? Ja, maar ik vind het wel gek, want de minister die zegt... ...we willen graag dat elk kind uh, op dezelfde manier gelijk uh, wordt getoetst. Uh -huh. Terwijl met dit plan, ik kan me niet voorstellen dat elke school op dezelfde manier leerlingen toetst... ...als ze zo'n advies geven. Nee, maar er komt natuurlijk een, een proces uh, te, zichtbaar, wordt hier zichtbaar gemaakt... ...dat een leraar dus een bepaalde plaats heeft... ...en voor een deel wordt die uh, onderbouwd door een, een, een centrale toets... En voor een deel is het natuurlijk heel belangrijk wat de leraar daar zelfs zijn, zijn vermogens aan, aan toekent. Welke uh, mogelijkheden heeft dit kind? En dat kun je niet in een toets neerleggen. Het is een, een, een, eigenlijk een, een opsomming en het is een, een aanvulling. Kijk, het, het hele CITO gebeuren en alles wat we proberen te algemeeniseren, heeft een economische waarde. En een leraar geeft het over zijn eigen onderwijs. ...en over de ontwikkeling van zijn kinderen. Stel, die zito-toets wordt inderdaad verplicht, meneer Strongs... ...doen jullie er dan aan mee? Nou, kijk, we, we moeten natuurlijk de regels even heel goed in, in beeld brengen. We zijn een school in Nederland... Dat wil zeggen dat je eerst een school moet zijn als daar met algemene stemmen in het de democratisch bestel wordt afgesproken dat je je aan de regels moet houden. En een van de regels is dat je een toets moet doen. Dan moeten we daar met elkaar niet flauw in zijn. Ik denk dat we doorlopend zullen zeggen tegen het ministerie in ons overleg dat we niet hier een toereikend eindresultaat hebben. Maar dat we moeten kijken of die toets ook breder kunnen laten zijn. En dat we dat ook in een heel ander perspectief naar het doorlopen van doorlopende leerlijnen naar het voortgezet onderwijs kunnen beschouwen. U houdt zo scherp daar in Den Haag, dat hoor ik al. Ja, daar heb ik zin in. Dus uh, wat dat betreft uh, hebben we hier weer een mogelijkheid om een goed gesprek te voeren. Wat, dat, dat wat, uh, wat had u eigenlijk voor uw cito -toets? Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb dat eens eerder al Ik kan me helemaal niks meer herinneren van oh, nee. mijn cito -toets. Nee, helemaal niks meer. Jij, ja, iedereen? Ja, ik, uh, ik had uh, een fantastisch resultaat van 5,48. Oh. Ja, daar was ik best trots op toen. Dat is heel hoog. Ik ben wel onder de indruk. En ik zie dat onze, dat onze regisseur hetzelfde aantal had. Dus daar ga ik zo meteen even mee handje klappen. Maar ja, ik had er 55. Kijk, we hebben hier toch boven baas. Ik ben geloof ik toch blij dat ik niet heb hoeven zeggen... omdat ik het niet weet. Ah. Ja. Nou, dan bent u dus weer mooi die dans ontsprongen. Heel knap. Uitstekend. Dank u wel, meneer Strongs. Uh, vere, uh, voorzitter van de Vereniging van Vrije Scholen. Dank u wel. Het is 13 over 3. Dit is nog steeds vak in Nederland op Radio 1. Ja, u denkt misschien dat jongeren helemaal geen boeken meer lezen. Maar kennelijk doen ze dat wel, want de jongeren mochten het beste literaire boek uitkiezen. En straks hoort u wie dat gewonnen heeft. Maar eerst even terug naar afgelopen zaterdag. Toen stuurden wij onze 15-jarige verslaggever Rens Gooseling de binnenstad van Arnhem in. Waarom Arnhem, hoor ik u denken. Omdat daar de demonstratie Wilders sluit ook jou uit werd gehouden. Perfect natuurlijk voor ons rechtse radiotalent. Aankomende woensdag is het 2 maart. En 2 maart zijn het de Provinciale Statenverkiezingen. Ik hoef natuurlijk nog niet te stemmen, maar ik ben vandaag wel bij een demonstratie. Wilders sluit ook jou uit, heet hij. Wilders krijgt de laatste tijd sowieso al heel veel kritiek. En dat komt bijvoorbeeld door een cartoon die er over hem gemaakt werd... waar het idee van Wilders over de tuigdorpen... werd vergeleken met de concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog... Geert Wilders schreef daarna op zijn Twitter dat er zieke geesten waren bij de VARA. En dat de PVV de VARA ging boycotten als dit niet van de website werd gehaald. Hierna volgde dat Paul de Leeuw werd bedreigd. En daarna dit zei op tv. Ga naar die tekenaar toe, godverdomme. Of ga naar die hoofddirecteur toe van, ben je mij? Ja, hier zegt hij dus eigenlijk mee dat de mensen die Paul de Leeuw bedreigden... eigenlijk naar Francisco van moesten gaan. Dat vonden mensen niet heel sympathiek van Paul de Leeuw. En de volgende dag zat Francisco van Jolen bij Paul de Leeuw aan tafel en zei hij het volgende. Wilders moet ophouden met andere mensen daar de schuld van te geven. En dat is een beetje het probleem. Op het moment dat hij niet had gezegd, ik richt me nu tegen de hele vara, was jij niet bedreigd geworden. Nee. Heel veel gedoe dus. En vandaag zijn er dus heel veel mensen hier in Arnhem die gaan strijden tegen die Wilders. Want ze zijn er niet mee eens. Het is nog niet heel druk. Ik weet niet hoe dat komt, maar waarom zijn die mensen hier? En gaan zij woensdag ook stemmen? Ik ga het ze gewoon vragen. Ja. Nou, we zijn hier dus vandaag bij een, bij een demonstratie tegen Wilders. Ja. Waarom ben jij hier vandaag bij? Nou, um, ik ben hier bij de demonstratie tegen Wilders. Omdat ik um, niet per se ben tegen uh, Wilders als in zijn persoon. Uh, ik ben meer uh, hier voor mezelf. Omdat ik vind dat uh, sinds uh, Wilders in de politiek een, een groot gezicht heeft gekregen, zeg maar... Um, uh, en de, de, het nieuwe kabinet is gekozen en Nederland gewoon extreem aan het verrechten is. Hoe ik, hoe ik, dat, zo zie ik dat. Dat ook de relatie uh, op straat tussen uh, ja, verschillende bevolkingsgroepen toch aan het verbitteren is. Zeg maar. Ook al kom je uit het buitenland of zijn je ouders buitenland, dus je bent hier geboren. Je, je kan er niks aan doen waar jij zeg maar, uit de baarmoeder gekomen bent. Veel succes. Ja, Bedankt, U jullie ook. U bent boos hè? Ja, ja, ik begrijp niet dat het, dat het hier, niet, uh, dat hier geen 300.000 mensen staan. Daar begrijp ik niks van. Nee. Maar als mensen die niks zeggen, die, zijn, die hebben zometeen bloed aan hun handen. Meen serieus? Oké. Okay. Ik denk dat Wilders onze nieuwe Berlusconi is. En net zo gek als... als uh, uh, hoe heet hij van Libië? Uh, Gaddafi. Um, hij belooft dingen die hij niet nakomt. En hij heeft niet eens een democratische partij. Fuck him. Nee, er kwam net een... Mang voorbij, met een bord, er stond bruin stinkt. Hoezo geen racisme? Echt waar. Maar even serieus, jullie, hebben net, jullie zeggen dus jullie zijn wel voor de PVV. Maar waarom stemmen jullie PVV? Ja, ja dat is gewoon mijn partij klaar. Ja, ik vind die ideeën goed. Oké, okay, maar, maar bijvoorbeeld zoiets als een tuigdorp, dat, dat klinkt heel raar, toch? Dat klinkt heel raar, maar aan de andere kant haal je alle slechte tuigen uit de goede dorpen. In één dorp kunnen ze dan beter in de gaten gehouden worden. Dus je dat, dat vind ik een baan, goeie. We doen alle tegen bij elkaar flikkeren. <laughs> juist wel, jongen. Dan krijg je tokkies. Nee, maar dan kunnen ze mooi in de gaten gehouden ja, worden. Als je het gewoon in één plekje stopt... dan kan je daar gewoon politie neerzetten. En dan kunnen we daar gewoon zorgen dat, dat het, dat het gewoon oké is. En als je ja. het gewoon overal door de hele stad doet... Ja. dan heb je er niks aan, want dan moet politie overal heen. Hé, hey, wij gaan weer door. Bedankt, hè? Ja, geen dank. Dat was hem dan. Wilders sluit ook jou uit. De demonstratie. Ik had niet echt het idee of ze heel erg boos waren... Maar jongens, morgen is het woensdag. Stemmen morgen, hè? Het is heel erg belangrijk. Ik ga weer naar huis en jullie horen mij volgende week weer. Ah, toch fijn, die uh, Rens altijd, dat stemgeluid. En uh, net als het stemgeluid van Bart de hij gaat zometeen weer zingen... hier in de uitzending live bij Radio 1. Te volgen via www.radio1.nl, uh, ook op de webcam. In Antwerpen was vandaag de uitreiking van de tiende Inktaap. Dat is dé literaire jongerenprijs van het Nederlands taalgebied. Ruim 2500 scholieren uit Nederland, België, Curaçao en Suriname... kozen samen het beste literaire boek. Het was een nek aan nek race maar de Vlaamse schrijver Bernard de Wolf mocht met zijn boek, boek Kleine dagen de eer opstrijken. De scholieren vonden zijn boek herkenbaar en helder. En winnaar Bernard de Wolf is aan de telefoon. Goedenacht. Hallo, dag. Ja, gefeliciteerd natuurlijk. Ja, dank u wel, dank u wel. He, u, won, u won vorig jaar dan de Libris Literatuurprijs voor het beste fictieboek. Ja. En nu krijgt u de Literaire Jongerenprijs van het Nederlands taalgebied. Hoe voelt dat nou? Dat is een heel prettig gevoel. Ik ben heel blij met die prijs. omdat ja, Het is um, ten eerste een zeer talrijke jury. En ten tweede, het komt van jongeren. Dat had ik echt niet verwacht. Dus um, dat is toch weer een hele andere lezerschare erbij. Ja, is... ja. Wist u dat jongeren uw boek uh, lezen? Nee, ik, heb, ik had er echt wel geen idee van. Uh, ik wist natuurlijk wel dat het boek uh, hem, dat ze het moesten lezen, tegen hm. de INTA. Maar dat ze het uh, in die mate zouden waarderen, dat is voor mij nieuw. Nee, ik had dat niet verwacht. Echt. Maar er waren bijna duizend jongeren aanwezig bij de uitreiking in, in Antwerpen vandaag. Hoe was dat? Ja, dat was een, uh, ja, tegelijkertijd ingetogen, heel beschaafd en ernstig en toch af en toe uitgelaten. En daar, daar, dat vond ik eigenlijk wel goed. En, de jongeren hadden wel heel indringende vragen, we hadden de boeken echt wel heel goed gelezen en dat is toch prettig om vast te stellen denk ik. Hebben ze u nog gekke vragen gesteld? Nee, geen gekke vragen, maar ze zijn wel natuurlijk ook wel geïnteresseerd in het, in het, in het, in het uh, competitieelement element hè, van de prijs. Mm -hmm. Maar er waren ook echt uh, vragen over stijl en hoe schrijft u? En, en, uh, en ook vragen over psychologie, wat voor soort vader bent u dan? En in welke mate voelt u zichzelf? beter op dan u bent en zo. Dus ja, dat was wel interessant. Maar, uh, merkt u dan ook dat zij andere vragen stellen dan volwassen lezers? Ja toch wel, toch wel. Ik denk meer vanuit, vanuit hun, ik bedoel, het zijn doorgaans ja, toch, toch nog denk ik, kinderen die thuis wonen en daar dan ook nog eens een vader en moeder enzovoort hebben. En uitgerekend, daarover gaat het boek. Dus ik denk dat ze dan ook, er was, er was iemand die zei van ik, ik heb op grond van dit boek ben ik helemaal anders naar mijn eigen vader gaan kijken. Hmm. Kijk, dat is natuurlijk een extra literair argument, maar dat vind, wel, dat vind ik wel belangrijk. Ik vind dat wel ontroerend, dat zo'n boek zoiets ja, kan, kan verwezenlijken. Een ja. Kleine dagen heet het boek. Waar gaat het precies over? Maar het, is, uh, het is een verzameling van uh, korte verhaaltjes en beschouwingen over een gemiddeld gezin met een vader, een moeder en twee kinderen... En uh, het gaat voornamelijk, wat mij betreft, over de wrijving tussen de beleving en de tijd tussen de ouders en de kinderen. Het gaat dus echt wel over de tijd hoe de kinderen opgroeien en de ouders, allee, hoe de kinderen vooruit gaan en de ouders achteruit gaan. Om het meer heel uh, karikaturaal te zeggen. Daar gaat het toch wezenlijk over. Kunt u een stukje uit uw boek voorlezen? Ja, ik zal uh, even een stukje lezen over, <coughs> over een, een, een zomeravond waarin het jongetje in een boom kunt. Ja? Ja, graag. Het is, een, het is een zomeravond en de schemering valt. In de nagroeiende tuin klimt het jongetje de boom in. Ik zit in het huis. Het wereldnieuws komt mij ter oren en ik zie het gebeuren. De dag daalt, het jongetje stijgt. In de dalende dag klimt het jongetje op. Over het klimmende jongetje daalt de dag neer. Het is alsof de dag hem uiteindelijk omhelst. Het is of hij de dag aantrekt voor de nacht. Het is een gebeurtenis. De lenigheid van schindering en jongetje. Een volmaakt soepele samenspel. De benen van de dag. De overmoed van het jongetje. Prachtig. Bernhard de Wulf, dank u wel. Schrijver van het boek Kleine Dagen. En nogmaals gefeliciteerd met uh, De, de Inktaap, de literaire jongerenprijs. Dank u wel. Oké, okay, dank u wel. En van literatuur gaan we naar het muziek hierbij nog steeds Wakker Nederland nog steeds in de studio. Part Win en hij gaat voor ons weer een liedje spelen Bigger Than Anything. It must be real this love of mine. I'm proud and happy when I see my wife cheering some oysters in the french atlantic with a smile a bikini and a knife so small so big one quick kiss and everything falls in place and the agony gathered in moments of weakness disappears with one glimpse of her face love is sometimes less than a sliver in of life but in the words of songs that so many sing love is bigger than it. Bigger than anything. The love of your life can be the needle in a haystack. And once you think you found her, she can sting. She can haunt you like lipstick on a mirror. One quick shower, and back comes everything. And what makes your love so true? so true maybe truth is a better word and history proved that the truth is always changing the wisest thing i've ever heard love is sometimes less than a splinter in a sliver of life but in the words of songs that so many sing love is bigger than anything but bigger than strange to know that love is round the corner even when there's no such thing as hope like a crazy loon without thinking you jump into the pit without a rope and a thousand cupids harpoon your guts and it cuts you to the bone no matter if she stays or not she'll never leave you alone love Less than a splinter in a sliver of life, but then the words of songs that so many. Bigger than anything, Bart de Win, live hier in de studio. Zometeen nog één nummer van hem, dus blijf zeker luisteren. En blijf ook zeker luisteren als je vandaag ineens gemerkt hebt... dat je heel veel complimenten hebt gekregen. Dat is namelijk niet zomaar. daar zit een reden achter. En dat hoort u zometeen. Is dat zo? Ja, maar je hebt goed opgelet. Denk ik. <laughs> dat vind ik heel knap van jou gedaan. En dan over naar Suriname. Want president Boutersen heeft daar aangekondigd dat 25 februari... de dag waarop hij 31 jaar geleden staatsgreep pleegde... als nationale feestdag in de grondwet moet worden vastgelegd. De historische dag zal voor eeuwig moeten worden nageleefd. Ja, dat is een bizarre situatie, want zijn coalitiegenoten... zijn het er, het er niet helemaal mee eens. Onze correspondent Pieter van Malen zit in Paramaribo eh, in Suriname. Goedenacht, Pieter. Ja, goeienacht. Ja, wat vinden de, die coalitiegenoten ervan? Ja, kijk, het is weer op zijn uh, Boutersen gebeurd. En bedoel ik, het is niet vooraf uh, overlegd met de coalitiegenoten. Uh, Boutersen had gewoon zijn herdenking van 31 jaar staatsgreep... in de nacht van 24 op 25 februari, was dat. En hij gaf toespraken voor een, uh, een hernieuwd revolutiemonument... En daar heeft hij gewoon geroepen, uh, we gaan ook 25 februari opnemen in de grondwet. En zo he hebben ook zijn coalitiegenoten het moeten vernemen. En daar zijn ze natuurlijk niet blij mee. Nee, want hij roept dus eigenlijk zomaar wat, zonder eerst te vragen of er echt wel mensen het met hem eens zijn. Ja, hij roept het van uh, wij moeten 25 februari in de grondwet uh, vastleggen dat het voor altijd een feestdag zal blijven. Want het was natuurlijk al eerder een feestdag uh, uh, in de militaire periode. Maar de nieuwe frontregering, de vorige regering hebben het toen afgeschaft. Uh, met, met het vast te leggen in de grondwet heb je een tweederde meerderheid nodig in het parlement. En dus omdat Boucher nu die tweederde meerderheid in theorie heeft, speelt hij met het idee om het in de grondwet vast te leggen zodat eventuele volgende regeringen, die wel 50% plus één stem hebben in het parlement... maar niet de tweederde meerderheid, dat die het dan toch niet kunnen afschaffen. En dat is zelfs een uh, regering die Boutersen niet gelieerd is in de toekomst. Dat die dan toch die uh, nationale feestdag moeten vieren. En waarom wil Boutersen nou per se deze feestdag vastleggen in de grondwet? Ja, in zijn toespraak heeft hij gezegd dat het... Uh, als we het niet vieren, dan, uh, dan gaan onze kinderen en kleinkinderen niet weten hoe belangrijk de staatsgreep was. Dan doen we aan geschiedvervalsing en dit en dat. Dus ja, hij wil het echt heel graag behouden. En uh, ja, hij is een beetje vergeten dat zijn coalitiegenoten... Uh, dat zijn Somoharjo Harjo van de Javaanse partij en Brunswijk van de Binnenlandse partijen. Die hebben toen Boucher de staatsgreep gepleegd heeft, in 1980... Toen hebben zij net heel fel uh, oppositie gevoerd. Brandwijk heeft een, een burgeroorlog gecreëerd. En uh, Somoharjo is gevlucht naar Nederland. Heeft vanuit Nederland uh, heel felle oppositie gevoerd tegen Bouterse. Uh, dus ja, je kan wel begrijpen dat zij echt niet uh, staan te springen om, om dat nu in de grondwet te zien. om de, in hun eigen regering dan nog. Dus die coalitiegenoten die zijn tegen. Maar hoe zit het met de bewoners van Suriname? Hoe kijken zij hier tegenaan? Ja, het is altijd veel genuanceerder als je het verhaal hier ter plekke meemaakt. Want zoals ik al een paar keer gezegd heb, er zijn op de eerste plaats veel uh, ja, aanhangers van Boudersen in Suriname. Op de tweede plaats zijn er ook veel die echt wel de revolutie als loskoppelen van de Dus Die worden vaak in één adem genoemd. Maar je mag niet vergeten dat toen de staatsgreep gepleegd werd, er een heel corrupte regering werd afgezet. En dat zelfs de dagen na de staatsgreep uh, heel veel Surinamers naar de kazerne in Paramaribo zijn geweest om Bouters te feliciteren toen. Dus het zijn zeker mensen die die, die staatsgreep nog steeds uh, toejuichen. Oké, okay. nou we moeten maar afwachten of de, die wet dan inderdaad doorheen gaat komen. En in ieder geval dankjewel voor dit moment. Correspondent Pieter van Malen vanuit Paramaribo, dankjewel. En uh, van het nieuws van Suriname gaan wij naar ons laatste nieuws van de nacht. Het nieuwsminuutje. En daarvoor is aangeschoven Jo van Egmond. Ja, goedemorgen. Ik had het in het eerste uur al over. Er is een ernstig ongeval gebeurd op de A7 bij Zuidbroek. Dat ligt in Groningen. Daar zijn twee mensen zwaar gewond geraakt. En daar zijn nu ook de eerste beelden, foto's en video's uh, op internet te vinden. Heftig verhaal. De auto die is door een onbekende oorzaak van de weg geraakt en heeft daarbij een boom geramd doorminnen is gebroken. Door die enorme klap vloog de uh, wagen meerdere malen over de kop... en is de motor van de uh, auto ook uit de auto gevlogen. Uiteindelijk kwam de motor uh, of de wagen op zijn zijkant vlak voor een sloot tot stilstand. De twee gewonde passagiers zijn door de brandweer en de ambulancepersoneel... Ambulance uh, uit de wagen gehaald en uit de, het wrak geknipt... En verder eh, kijken we even naar het buitenland. De Amerikaanse Senaat die stemt vandaag naar verwachting in met een noodwet. Die moet ervoor zorgen dat er meer tijd is om te onderhandelen over de, over, eh, over de overheidsuitgaven. Het Huis van Afgevaardigden ging gisteren al akkoord. De onderhandelingen mogen dan duren tot 30 september. Dat is het einde van het fiscale jaar. En Zonder de, die begrotingsmaatregel zou de deadline van de regering al vrijdag zijn. En tot zover het Nieuwsminuutje. Dankjewel Jo van Egmond. Uh, zometeen gaan we over naar Duitsland, want daar vindt de belangrijkste beurs plaats voor digitale industrie. Je hoort er zometeen alles over. Maar nu eerst tijd voor Comedie met onze huiscomedians Stefan Pop en Herman Otten. Hallo, welkom bij Cubido Radio met Stefan Pop. We hebben weer een wijfje hier die uh, stapelverliefd is om een gast. Hermelien, welkom. Hallo. Hermelien en Spijkenissen, jij bent helemaal, helemaal uh, totem totem uh, verliefd. Ja, ik eet niet meer, ik slaap niet meer. Ik uh, ben alleen, alleen maar aan die ene man aan het denken. Oh, een man die je maar één keer hebt gezien. Ja, één keer op de en je was meteen verliefd? was meteen verliefd. Wat was dat dan? Het was een hele mooie man. Hij stond in een stand, stond die producten aan te prijzen. Charismatisch. Was of hij charismatisch? Hij was charismatisch. Ja joh? Ja, het was een hele charismatische man. Oh ja joh? Ja, heel charismatisch. Oh ja joh? Ja, het was een hele ja. charismatische man. Hij stond te schreeuwen en te tieren en de stand en iedereen liep weg. Zullen we hem gewoon zo bellen? Ja, graag. Want uh, voor de mensen die dit spelletje niet kennen, we gaan hier gast nu bellen. Als hij zin heeft om op date met jou te gaan. Ik moet zeggen dat ik heel zenuwachtig ben. Dat kan ik me voorstellen. Ik ben hartstikke nerveus. Want als dit echt zo'n leuke gast is, dan zitten er meer wijven achteraan. Nou, wat nou vind laten ik... we maar snel gaan bellen. Oké. Okay. Hé, heet? Moamar. Moamar. Moamar, hoor jij mij? Hallo? Och, er is Ja, welkom in de uitzending bij Stefan Pop van Cubino Radio. Dag en morgen, jouw hem! Je bent de fan, wat leuk, je was aan het luisteren. Nou, dan weet je dat je hier met Herm Hermelien zit. Hermelien. Ja, dat is hem! Ja, hè? Her... je kon niet meer kijken. och, er is een Ja, wat leuk joh! Ja! Jij herkent haar ook meteen! Echt toch? Ja, hij, hij zegt dat, dat hij jou kent van huishoudbeurs. Ja, dat is ja! RAFAEL, RAFAEL LIBYEEN... Nee, nee, nee, niet, Ra nee, niet Rafael. Ja, nee. Dat is Hermeline. Ja. Ah, uh, oké, okay. die lijken heel erg veel elkaar. Oh. Dat kan, dat kan. Oké. de LIBYEEN, RAFAEL LIBYEEN, RAFAEL LIBYEEN, RAFAEL LIBYEEN. O, jij? Hij kon Mesriën boeken. Hij kon met elkaar. Nee, joh. We kon met elkaar. Huh? Wat zegt hij Ja, hij zei dat hij dit weekend... Hij was ja? dit weekend. Was hij hier Rotterdam uit? Echt? Ja, toen dacht hij dat hij jou zag. Oh, dat... Oh. Da dat was jij niet. Nee. Hermelie, wil jij nog wat uh, zeggen tegen die uh, Mohammar? Ik vind het heel spannend om een keer wat leuks te gaan doen. Muammar, ga, ga. heb jij je ook zin om een keer iets leuks te gaan doen? We ja. ja. zijn in Zahifane, een milaïen. Die gaat heel Libië, shibber, shibber. Aha. Uh -huh. Bet, bet. Maar waar dan? Daar, daar. Zanga, ah, ja. zanga. Verd, ver. Dat klinkt als een heel leuk dagje. Oh, oh. Ja, maar hij gaat, hij gaat eerst uh, jou daar, daar brengen. Ja? En dan Jenga spelen. Echt? Ja. Wat leuk! Ja, lijkt me een hele gevoelige man. Dit klinkt echt wel... Het is een hele gevoelige man! Het is een hele gevoelige man! Ja? Hij zegt wel dat zijn broer ook meekomt. Dat hem? Zijn broer. Ken jij zijn broer ook? Nee, die ken ik niet, maar ik wil hem heel graag ontmoeten. Dat kan, dat kan waar. hij neemt er gewoon mee. Volgens mij is hij een hele mannelijke man en een hele gevoelige man Zeker weten. Nou goed, Muammar? Heb jij nog laatst iets te zeggen tegen Hermelin? Dank u wel! Dank wel! Ja. Ja. Ja. ja, ik zal dat doorgeven aan de. Nou, uh, hij had er zin in, zei hij aan het eind. Oh. Echt heel veel zin in. Het klinkt spannend. Hij en zijn broer, jullie gaan samen naar Downdale. Oh? Wat dacht je, gaan wij gewoon betalen van de radio? En uh, laat ons gewoon weten hoe dat gegaan is daarna. Oh, wat leuk. Ja, dat was lachen, Diederik. <laughs> Onze huiscommunians Stefan Pop en Herman Otte. Zeg, uh, Diederik, ik zit zo eens naar je te kijken. Ik moet zeggen, jouw haar zit echt heel goed vandaag. Dank je, Erik. Ja, maar ik bedoel ook echt heel goed, hè? Uh, dank je. En voor de radio dan. Maar wel heel goed. Het zit heel goed. Nu begint het een beetje eng te worden, Erik. Ja, oké. Okay. Ik zal ermee stoppen, maar ik wil alleen maar illustreren dat het vandaag complimentendag is. Is dat weer een of andere commerciële feestdag die per se gevierd moet worden? Uh, nee, Diederik, dat zie jij verkeerd. Op deze dag uh, hoort iedereen elkaar zonder commerciële doelen complimentjes te geven. Het wordt voor de negende keer gehouden en initiatiefnemer Hans Poortvliet is nu aan de telefoon. Goedenacht, meneer Poortvliet. Goedenacht. En mag ik u uh, allereerst hartelijk complimenteren met deze mooie actie? Nou, geweldig. Dankjewel. <laughs> dankjewel. Ja. Het is al de negende keer. Hè? Raakt dat een beetje ingeburgerd? Ja, daar lijkt het wel op. En ik moet zeggen, ik denk ook gesteund door de social media, waar we natuurlijk niet meer omheen kunnen tegenwoordig. Mm -hmm. Dus we zien met name de laatste twee jaar, en ook zeker dit jaar weer, weer meer dan vorig jaar, dat er een enorme vlucht begint te nemen. En uh, ja, dat is alleen maar leuk. Dus, het uh, is kennelijk toch echt iets wat, wat leeft bij de mensen. Nou ja. ja. Heeft u zelf veel complimentjes gekregen? Ja, ik heb een aantal gekregen. Dan moet je ook eerlijk zeggen dat ik alleen maar van hot naar heer loop. En dus mijn mailbox ook nog niet echt heb kunnen bestuderen. Maar ik heb een aantal gekregen en ook een aantal gegeven natuurlijk. Want uh, ja, dat zul je toch zelf wel uh, walk your talk zeggen. in Amerika. Ja. Dus dat, uh, dat moet wel gebeuren, ja. De hele dag is meteen goed. Mijn hele dag is meteen goed, ja. En is dat ook de bedoeling van Complimentendag? Nou, de bedoeling, ja, in zoverre, ja. Ik denk dat het voor een hoop mensen uh, die een compliment krijgen... uit een misschien toch wat onverwachte hoek... en dan kun je zeggen, ja, hoe kan het onverwacht zijn op complimentendag? Maar dat hebben uh, we er misschien zo nog even over. Maar een compliment wat oprecht gebracht wordt door iemand... Uh, dat, dat, dat kan bijna niet anders dan goed aankomen bij mensen. En dat ze daar inderdaad blij verrast mee zijn... En het schijnt ook te maken te hebben met een stofje in je hersenen. Wat, dat bedenk ik niet, dat is al lang onderzocht. Maar wat in je hersenen zit en wat ook met verliefdheid te maken heeft. Datzelfde soort gevoel wordt geactiveerd. En daarom geeft het ook een, een fijn gevoel aan zowel de mensen die het ontvangen... als de mensen die het geven. Omdat ze weer zien wat de reactie is daarvan. Dus Het is heel, het is heel, heel bijzonder. Maar werkt dat op complimenten dan nog anders? Want ik kan me voorstellen dat mensen denken... ja, je geeft dat compliment alleen omdat het complimentendag is. Ja. Maar ja, als, dat, als dat gevoel bij de ontvanger er is, dan, dan, dan, ja, dan is het erg jammer. Want dat, dat, uh, ja, dat, dat, nogmaals, de, de, de waarheid zit, zit natuurlijk bij de ontvanger. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel zo, als op het moment, uh, zoals bijvoorbeeld zo'n dag als vandaag... en we zien het gewoon heel veel in het bedrijfsleven, horen we dat het voorbij gaat. En even fictief voorbeeld, maar uh, jouw baas komt naar je toe en die zegt... joh, luister, um, het is ook nog geen complimentendag, maar je weet, ik ben hier niet goed in. Maar ik wil wel dat je begrijpt en weet dat ik wel blij ben met je. Ik, weet niet, ik zeg dat niet zo vaak... Maar ik hoop dat je het wel van me aanneemt. Dan denk ik, ja, nou dat klopt. Tenminste, zo dat, dat, dat is hij. Hij zegt het nooit. En nu komt hij ook nog een beetje stuntelig melden dat hij het eigenlijk wel blij is met me. Nou, als je denkt als je het op die manier brengt... dat je dan ook gewoon het de, zal de, de, de, de, de de, accepteren als, als een waar, een waar compliment. Ja. Als er baas en bazen zijn die dus nu dezelfde baas... die denkt, oh jee, ik moet vandaag leuke dingen gaan zeggen tegen mijn mensen... en die een beetje daar populair begint te roepen van... jongens, ik vind dat jullie het goed doen hoor. Ik blij met jullie en uh, hou vol. Uh, dat soort dingen denkt iedereen ook van, ja, Jos, hoe het lekker uit... We horen het nooit en dan ga je vandaag een beetje roepen dat we zo goed doen, allemaal. Dus dat, dat werkt niet. En dat is het mooie van het fenomeen. Het, het, het, het moet puur zijn, het moet oprecht zijn. Want anders dan gaat het gewoon niet werken. Dus het gaat dan ook vooral niet doen als je niet het gevoel hebt van datgene wat je zegt echt bedoeld wordt. Bent u nou niet bang dat als complimenten dag misschien uh, heel erg populair gaat worden, dat het toch commercieel gaat worden? Ja, daar uh, ben ik er bang voor. Dat, ik, ik kan daar weinig aan doen, anders dan dat wij gewoon, en, en het staat ook gewoon op de site. Hè. Het is absoluut niet de bedoeling dat er op deze dag uh, dingen gekocht gaan worden. Het is geen vaderdag, geen van moederdag, geen valentijn, geen secretarisdag. De bedoeling is dat het met woorden gebeurt, met emotie. Dus of je nou een smsje, een belletje, een, een tweet stuurt of iets in die richting, maar iets persoonlijks. Um, en pertinent, niks kopen. En dan zeggen we bij van ja, degenen die dat toch uh, commercieel beginnen... die hebben de boodschap niet begrepen. En dan hoop ik dat uh, het publiek of wie er ook verder als doelgroep uh, gehanteerd wordt... Uh, daar ook niet op ingaat. En dat is alles wat wij te kunnen doen. Want het zou erg zonde zijn als het toch zo'n uh, leven zou gaan leiden. Ja. Heeft u misschien nog een tip voor mij om als compliment te geven aan mijn radiocollega's? Want radiomensen, nou, kijk, we staan natuurlijk bekend uh, niet om ons uiterlijk, want we zijn op de radio. Maar uh, we, ja. kunnen we nog een ander compliment verzinnen? Uh, uh, nou, dat, dat, uh, het, echt, het ware compliment wat jij dus op jouw manier, moet, echt op jouw manier ook moet geven, is, is naar de uh, collega één op één. Doe het niet in een groep hè, van, jongens, ik ben blij met jullie, want dat komt gewoon bij niemand aan. Ik wil, Het is wel goed bedoeld, maar niemand die denkt, oh, dat gaat om mij. Hè. Ik wil, als je praat misschien over radioprogramma's, van joh, uh, altijd lekkere stem, opgewekt, uh, weet je. Ik krijg van andere mensen te horen dat ze vrolijk zijn als ze jou op de radio horen. Dat is precies waar ons station voor staat. Ja, dan wordt het duidelijk, denk ik, nou leuk. Dat vind ik leuk om te horen, want dat herken ik wel in mezelf. Nou, op die manier moet je hem gewoon persoonlijk maken. En dan op de manier die bij jou past. En dan denk ik dat je het helemaal goed doet. Oké, okay, nou hartelijk dank. Dat ga ik zeker doen. En uh, bedankt voor dit uh, nou, heel erg fijne gesprek, zou ik zeggen. Dankjewel, we gaan weer slapen. Ja, dankjewel. Hans Poortvliet, initiatiefnemer van uh, de Complimentendag. Dankjewel. Uh, dankjewel. Nou, Diederik, dan wil ik tegen jou dus nog even zeggen... dat je het altijd zo goed doet op de radio. Dat het zo opgewekt klinkt en uh, een fijne stem. En dat ik van andere mensen te horen krijg... dat ze altijd heel blij worden als ze jou op de radio horen. Huh, nou, ik stijg bijna op uit mijn stoel, Heerlijk. Je hebt het verdiend. Ah, dankjewel, dankjewel. Um, iemand die straks, na het spelen van het laatste liedje... alle complimenten verdient, maar eigenlijk nu al... dat is Bart de Wind, omdat hij alleen al hier voor ons... s'nachts naartoe is gekomen. Um, zou je het laatste liedje voor ons kunnen gaan spelen... en dan spreken we daarna nog even verder. Ready for your love, ready for your anger, ready for your company, ready for your love, ready for your laughter. Are you ready for me? Are you ready? Me. Some guys are just perfect. They got it all worked out fine. And some funny, steady stable are never out of line. And that's what you want, and that's what you need, and that's what you had in mind. But don't you know ready for your anger ready for your company ready for your love ready for your left are you ready for me are you Be. I try and I try like a fool in love. It seems that you don't want to see. But I know what I want and I know what I need and I know what I have in mind. But don't you greet me? right Van Bart de Win. Het laatste liedje dat hij vannacht voor ons speelde. Um, ja, ik was er hartstikke ready voor. Dat is natuurlijk een. Het uh, ja, die is wel die is helemaal prachtig. Te maken. Je bent ja. zeker een radio DJ. Ja, dat is een beetje wat ik doe. Uh, Bart, uh, ik vond het, ja, het was echt prachtig. Maar uh, waar kunnen mensen nog meer informatie over jou vinden? www.bartdewin.nl Nou, dat klinkt heel logisch. Ja, en je hebt ook een, een nieuwe cd uit, toch? Dit ja. jaar verschenen. Ja, Little World is net verschenen. En hoe gaat het daarmee? Ja, prima, verkrijgbaar. Bij uh, de gebruikelijke kanalen. En, uh, en ook bij mij, op mijn website ook. Gewoon okay. een mailtje sturen. En dan stuur ik hem op. Lekker persoonlijk. <laughs> een handtekening en zo. Zo kan dat nog uh, in deze tijden. Ja oh, ja ja. Oké. Okay. Nou Bart Wint, dankjewel dat je helemaal hier naartoe wilde komen. Naar Hilversum en uh, live voor ons wilde spelen. En bedankt en... dat jullie mij wilden hebben. Het nou, leuk. nou hè? Het was ons grote plezier. En Dankjewel ja. en uh, rij veilig thuis. Dankjewel. Ja, mogen u vroeg lesgeven? Ja, lekker hè. Oh, dat wordt zwaar. Wat <laughs> worden inspirerende lessen. <laughs> een hoop zakenmannen inpak, uh, Een grote groep nerds, allerlei verslaggevers en de nodige boothbabes. Dat is wat je aantreft op de CeBit in Hannover. Dit is de grootste elektronica-beurs van Europa. En dus komen ieder jaar bedrijven vanuit de hele wereld... om daar hun nieuwste producten en ontwikkelingen te demonstreren. En om te netwerken. En onze eigen radiocollega van WNL, Kasper Meijer... is momenteel voor de Wereldomroep in uh, Hannover om verslag te doen van deze beurs. Goedenavond, Kasper. Hey Erik. Goedenavond. Ja, we missen je wel een beetje hier in de studio. Ja, nee, het gemis is uh, wederzijds, uh, jongens. Maar het ik vind dat iedereen het goed doet. Hij ja. is een goede invaller. Oké. Okay. Hey, maar jij bent dus op die grote, grote beurs. Wat was jouw eerste indruk? Ja, nou, je zegt het zelf al. Het is echt ontzettend groot... En ontzettend druk. Nou was ik daar natuurlijk wel een beetje voor gewaarschuwd, maar als je dat dan voor het eerst ziet, ik was er voor het eerst, dan is dat toch wel een beetje overweldigend. Want er is echt van alles te zien en te doen. Het is dus de grootste elektronica beurs van Europa, hè? wat kan je daar nou allemaal zien? Ja, nou, Het is eigenlijk vooral gericht op ICT professionals. En uh, ja, Het is echt heel erg groot, het is eigenlijk veel te veel om in één dag te bekijken. Het festival duurt vijf dagen en ik ben er twee dagen en dan heb je er nog maar een fractie ervan gezien. Nou, ik dacht al dat je er een vakantie achteraan had geplakt. Nee, dat was wel een goed idee, maar bedacht ik eigenlijk te laat. Want ik had nog wel even naar Berlijn gewild, maar dat, uh, dat gaat helaas niet gebeuren. Nou, wat heb je daar voor uh, nieuwe ontwikkelingen op ICT-gebied gezien? Nou, een van de centrale thema's dit jaar uh, is uh, het zogenaamde cloud computing, zeg je dat wat? Nee, zeg maar niks. Iets met een wolk? Ja, dat... Ja, nee, precies. Het gaat erom dat, dat alle data en ook de, eigenlijk de programma's in de, de wolk zitten. En de wolk is dan uh, internet of het netwerk binnen jouw bedrijf. En, en dan staan de bestanden dus niet meer op, je, op een computer opgeslagen, maar allemaal in de cloud. Dus in het netwerk. En het voordeel daarvan is dat je bijvoorbeeld met meerdere mensen aan dezelfde bestanden kan werken. Of als je verschillende computers of apparaten hebt, dat die allemaal gesynchroniseerd zijn omdat alles op een centrale plek staat... En uh, eigenlijk de dingen als webmail en, en Google Docs en zo... dat zijn allemaal ook voordelen van, van voorbeelden van cloud computing. En uh, ja, daar, daar, daar ja, zijn allemaal bedrijven die daar programma's en apparatuur van maken die, die liet dat daar zien. Maar is dat iets wat voor... wij wat wij zelf thuis ook kunnen gebruiken of? Is Nuh, echt nee, nee, nee, dat is, is meer voor professionals en eigenlijk voor mijn wereld. Om op gadgetrubriek rubriek ben ik meer gaan kijken naar dingen die leuk zijn voor, voor eindgebruikers eigenlijk gewoon leuke leuke gadgets. En wat heb je dan allemaal gezien in die categorie? Nou, wat ik wel gaaf vond is de Nintendo 3DS. Dat, die heb ik zelf even in mijn handen gehad. Dat is de nieuwste draagbare spelcomputer van Nintendo. Uh, en die, het is de, het is de, de opvolger van de, de gewone Nintendo DS met twee schermpjes. Alleen nu heeft het bovenste schermpje. Is drie-dimensionaal. Als je er op de goede manier recht van voren in kijkt, dan zie je dus echt alles in 3D. Zonder dat je zo'n irritant brilletje nodig hebt. Dat vond ik wel gaaf. En sowieso dat 3D was, was iets wat je veel meer zag. Er waren ook andere grote schermen die uh, in 3D kunt bekijken zonder bril. Nog steeds wel een beetje in de kinderschoenen met met die bepaalde kijkhoek. Maar het is toch een stuk fijner kijken dan wanneer je met zo'n bril op moet kijken. En uh, ja, nou, dat soort dingen was wel leuk. Ja, je hebt veel ingewikkelde dingen genoemd. Uh, is die C-Bit, is dat nou ook leuk voor gewone mensen? Ja, op zich. Er is wel wat te zien voor consumenten. Er zijn een paar hallen met uh, bijvoorbeeld dingen uit de game-industrie. Nieuwe processors, nieuwe grafische kaarten of laptops die heel krachtig, uh, krachtig genoeg zijn om te kunnen gamen, waren er te zien. Maar het, me het merendeel is toch echt uh, ja, gericht op innovatie en gericht op, uh, op bedrijven. Ik bedoel, er zijn ook allerlei bedrijven die bijvoorbeeld uh, klantbeheersystemen verkopen. Ja, dat is voor mij allemaal niet zo interessant. Uh, dus het, ja, het is wel. Wel leuk, maar ik zou er niet helemaal voor naar Nederland, uh, vanuit Nederland naartoe gaan... Uh, als je er niet als verslaggever of IT-professional iets uh, te zoeken hebt. Nou ja, maar nu je er toch bent, is het wel leuk, toch? Ik vind het wel gaaf. Dat okay. is wel leuk. Ik, uh, ik kan lekker weer uh, als nerd daar uh, <laughs> rondkijken en allerlei nieuwe dingen zien. Oké, okay, dankjewel Casper. Nou, dan wensen we je nog veel plezier en uh, veel goede tijden daar in Hannover. Het was vandaag een mooie boel in Friesland dat eerder door de Vereniging Nederlandse Cultuurlandschap werd uitgeroepen tot de mooiste provincie van Nederland. In het noorden van ons land werd namelijk de etage linde, die wordt gezien als de mooiste boom, geplant door de mooiste vrouw van Nederland. Desiree van den Berg, Miss Nederland 2010, reisde af naar Friesland om de boom te planten. Goedenavond. Hoi. Daar stond je vandaag dan ineens met een schep in je handen. Ja, inderdaad. <laughs> Hoort er ook allemaal bij, hè, als je mist bent. <laughs> ja, dat is nou niet bepaald, het beeld dat wij van een mist Nederland hebben. Nee, nee, absoluut niet. Maar dat, uh, ja, het is niet alleen maar glitter en glamour natuurlijk. Ja, samen met John Jorisma, commissaris van de Koningin in Friesland, heb je die boom mogen planten. Heb jij eigenlijk ja. wel een beetje groene vingers, normaal gesproken? Jawel, ik ben uh, de, de kleindochter van uh, een bloemenman, dus wat dat betreft, uh, dit wel in een familie. Ik, altijd, ik heb altijd op scouting gezeten en uh, ben gek op boswandelingen, dus... Uh, ja, ik vond, het, uh, ik vond het niet gek, niet wat dat ik daar stond. Had je wel eens vaker een boom geplant? Uh, ja, ja, ik heb uh, meegedaan aan de Miss Earth-verkiezing in Vietnam. Want dat gaat voornamelijk over de, ja, de natuur en uh, hoe je dat uh, kan verbeteren en hoe het begint bij jezelf. Want ik heb ook erg veel bomen daar in Vietnam ja. geplant. Niet ik ken de foto's maar. nog. Um, waar was dit hele evenement nou eigenlijk goed voor? Nou ja, ze wilden gewoon natuurlijk ten eerste wat uh, meer aandacht voor uh, Friesland, die als mooiste provincie natuurlijk gekozen is. Dat, uh, dat ja, vond ik erg leuk. En daardoor dat zij uh, gekozen zijn als de mooiste provincie van Nederland... hebben zij dus zo'n mooie boom gekregen. En zij vonden het wel heel toepasselijk als dan de mooiste vrouw van Nederland... ja, zo noemden ze mij dan, uh, die zou gaan planten. Dus ik vond het uh, ontzettend leuk dat ze dat zo uh, bedacht hadden. Ja, ze hadden niet de mooiste vrouw van Friesland genomen. Nee, want dat is Duitse Kroes natuurlijk. <laughs> nou, nou ja, ik, ne ik neem aan dat er ook een, een Miss Friesland verkiezing is, toch? Oh ja, ja, ja, absoluut. Ja, nee, die... Uh, ja... Ik, ik, ik voel me vereerd dat ze mij uh, daarboven gekozen. <laughs> hey, er werd ook aangemoedigd om morgen vooral te gaan stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ja, ja, um, hoe heb je de Friese daar warm voor gemaakt? Nou ja, ik, ik heb een korte uh, toespraak gehouden. <laughs> Gewoon dat het natuurlijk... Uh, kijk, dat Friesland gekozen is als mooiste provincie van Nederland, dat is ontzettend leuk. En uh, morgen zijn natuurlijk ook de Provinciale Statenverkiezingen... waardoor je natuurlijk ook kan kiezen van hoe je uh, ja, de toekomst van Friesland natuurlijk ziet... Dus dat is wel belangrijk om te doen. En dat geldt natuurlijk voor elke provincie. Dat dat uh, wel gedaan wordt. Dat wij die kans krijgen om te stemmen is natuurlijk uh, geweldig. En die moeten we absoluut benutten. Als mis heb jij natuurlijk geleerd hoe je dat inderdaad uh, politiek allemaal moet uitleggen. Maar ben jij zelf een beetje politiek aangelegd ook? Ja, ja wat dat betreft. Ik stem altijd. Dus dat uh, ik, ik, ik kijk ook altijd wel eventjes van mijn provincie wat, wat de punten zijn. En dan maak ik zeer uh, daardoor meestal mijn beslissing. En... Uh, ja, ik vind wel. Ja, ik ben een Nederlandse burger, dus dan moet ik ook gewoon uh, dat doen. Dus je gaat morgen sowieso stemmen? Ja, sowieso. En wat was de afweging voor jou? Ja, verschillende dingen. Wat uh, goed is voor mijn uh, dorp natuurlijk. <laughs> wat is de juiste keuze voor jouw dorp? Uh, ik, uiteindelijk kies ik voor de VVD toch. Nou, um, ik zou zeggen, kruis het goede vakje aan morgen. Ja, oh, dat komt helemaal <laughs> dat goed. Dat komt helemaal goed. En bedankt voor je tijd. Ja, graag gedaan. Leuk. hè. Wat is er? Ah, Dat zeg je romantisch, Diederik. Ja. Ik dacht, ik laat je even, want volgens mij uh, bloeit er iets moois op zo. Ja, ik vond het ook wel. Ja, je hebt het, uh, we hebben het nummer opgeslagen voor je. Dat zal ik je zometeen na de uitzending even geven. Ja. Het is uh, zes voor vier. S'nachts, u luistert naar Radio 1. Dit is nog steeds een wakker Nederland. En Diederik, uh, normaal gesproken hoort de luisteraar jou op deze plek... in het programma in een column, uh, opgenomen van tevoren. Maar aangezien je hier vandaag toch zit, doe je die column live hier vanuit de studio. Ik heb begrepen dat het over de debatten gaat... Take it away. Ja, daar zit ik dan. In de Radio 1 studio. Op een desolaat mediapark. Zie je wel, daar ging ik al bijna. Desolaat. Een moeilijk woord. Dat is toch, toch lastig. U moet weten. Normaal gesproken neem ik deze column van tevoren op. Dan kan ik er nog wel een beetje in knippen als ik me verspreek. Maar nu moet ik wel. Het licht prikt in mijn ogen. Een zweetdruppel prikt op mijn bovenlip. Maar ik moet door. Om me van een schande te behoeden. Blik op oneindig dus. En door met mijn verhaal. Precies hetzelfde zag ik de lijsttrekkers voor de Provinciale Staten... gisteren doen in het lijsttrekkersdebat bij één Vandaag. Job Cohen, toch al geen fantastisch debatteur, voorop. En Dit kabinet maakt niet de goede keuzes. Dat verlaagt de belasting en het bezuinigt op het, op het, op het, op het passend onderwijs. Het, het, het rent door de bijstand heen, het, het snoeit op de bijstand... en het schaft een tweede JSF af, aan... Het <laughs> schaft een tweede JSF aan. En in de derde plaats, twee jaar lang, blijft de agent op de nullijn staan... en wordt de banken en de, en de bonussen van de bankiers worden ontzien. Hoppa, vier versprekingen in één minuut. Ik had met hem te doen, echt waar. Hij moet plotseling een minuut lang zijn betoog houden. Zonder autocue en zonder blaadje tekst. Hij had er dus zichtbaar moeite mee. En dat terwijl hij diezelfde ochtend nog zijn tekst zo goed uit zijn hoofd wist. Oh! Ah, fijn. Van Cohen mogen we verwachten dat hij dit soort dingen kan. Hij heeft decennia ervaring, dus hij moet dit kunnen. Dat hij het niet blijkt te kunnen, hoeft dus niet op medelijden te rekenen. Maar PVV'er Magiel de Graaf, met zijn guitige baardje, Die stond een jaar geleden nog pillen te verkopen. Met één jaar ervaring in de Raad van Den Haag... moet hij hier nu bij, de lijst, bij het lijsttrekkersdebat... voor de camera's de woorden van iemand anders verdedigen. Terwijl de rest van de lijsttrekkers zijn bloed wel kan drinken. De stelling is, dit kabinet heeft een sociaal gezicht. En de heer De Graaf benadrukte net dat het sociale wat hem betreft er ook in zit. Ik ben benieuwd naar een reactie van deze kant. De heer Pechtot. Van massa-immigratie is al jaren geen sprake. Dat is meer massa-hysterie. Dat is massa-hysterie die er ons door de PvdA aan gaat. Ja, en wat doe je dan, Machiel? Dan ga je nee schudden. Massa-immigratie roepen als je bezuiniging bedoelt. Over je bezweten voorhoofd strijken. net iets te vaak een slokje water nemen. Zoveel mogelijk moeilijke woorden gebruiken. Ja, Erik, ik dacht dat ik het nooit zou zeggen, maar ik had te doen met deze PVV'en. Ja. Dit is Radio 1. Ja, daar luisteren we nog steeds naar. Zometeen met Nu al wakker Nederland. Maar nu eerst dus nog met mijn uh, column die zojuist voorbij kwam. Uh, hoe vond je dat ik het deed uh, live op de radio, Erik? Uh, ja, nee, oké, okay, er komt uh, ondertussen ja, iemand binnenlopen. Bastiaan Achtergaal. Ja. <laughs> Bastiaan Achtergaal, zo dus hier met uh, Nu al wakker Nederland. Want jij bent nu al wakker en wij zijn, ik was het voor het eerst, nog steeds wakker. Ik ben ook nog steeds wakker, hoor. Ja, maar zo heet het programma we, we, we dus je moet wel... even de schijn omhoog houden. Wij zijn nog Komop. veel langer wakker Nederland. Ja, daar komt het een beetje op nu. Ja, maar... nee, we gaan het natuurlijk hebben over de dag van vandaag. Want Morgen. het is een bijzondere dag. Het is namelijk 2 maart 2011. En het is niemand ontgaan dat dat de Provinciale Statenverkiezingen zijn. En daar gaat onze hele uitzending over. Het is een thema-uitzending. Um, en dan wil je misschien wel weten wat we dan gaan doen in die uitzending. Ja, ik schreeg het al uit alsof het een trailer is, dus uh, vertel. Nou, we gaan bijvoorbeeld bellen met uh, Dries Roelvink... <laughs> Serieus. Dus jullie hebben echt een hele verkiezingsuitzending uh, uh, uh, gepland. En het eerste wat jij ja, hier komt zien is Dries Roefing. Ja, nou nee, we, we, we hebben natuurlijk de meest serieuze gasten ook in onze wow. uitzending. Maar we gaan ook bellen met een paar uh, BN'ers om te kijken waar zij op gaan stemmen. Wow. Verder spreken we nog met uh, Edith Terstal, de voormalige uh, PvdA-ster, die uh, uh, overgelopen is, als je het zo mag noemen. We gaan luisteren wat het Geheim is van Rozenau. Dat is de gemeente die eigenlijk altijd als allereerste is met de uitslag. Hoe doen ze dat toch? Uh, dus we gaan bellen, bellen met uh, de broer van uh, uh, Weile Pim Fortuyn. Simon Fortuin. Echt van alles en nog wat. Hoe zitten stembureaus in elkaar? Al dat soort dingen gaan we bespreken de komende twee uur. Technische vraag, Bastiaan. Ja? Jij zit hier zo meteen, tot nou, zes uur dus. Dan moet je vervolgens ook nog even gaan slapen. Heb jij tijd om te stemmen? Ja, tuurlijk. Wanneer ga je dat doen dan? Nee, de stembussen zijn open van, uh, volgens mij van half acht tot uh, uh, acht in de avond ergens. Dus uur. jij ligt niet de hele dag te slapen? nee. Nee, maak je je zorgen, Diederik. Nou ja, ik denk dat ja, ja, jij is bent het laatste. Ja, ja, nou ja, jij bent zo'n uh, overtuigd, uh, politi uh, politiek geïnteresseerd persoon... dat ik wel hoop dat jouw stem in ieder geval meetelt. Tuurlijk. Gelukkig maar. Je hebt ook om half één al kunnen stemmen, want uh, er zijn al mensen die gestemd hebben. Ja, in alle bescheidenheid in uh, Groningen, waar was het? Ja, in Friesland. Ja. Voor jou hetzelfde, hè? Het is een eind fietsen vanaf hier. Zat uh. nog een feestje bij je ook? Oh. Ja, echt, het was een feestje. Je kon de dronken studenten zo in één keer ook nog even stemmen. Kom je nu mee? Ja. Nou, sorry Bas, ja, maar je moet toch nuchter blijven. Voor nu al Wakker Nederland. Zometeen dus na vieren. Dit was het voor ons. Nog steeds Wakker Nederland is er volgende week weer. Dan weer vanaf twee uur op Radio 1. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Slaap lekker ding.